Ik zag je wel staan met je donkere ogen Met je stem die me weerstanden smelt Maar het is nog te kort sinds ik weer werd bedrogen Dus wacht nog wat voor je me belt Ik was net van plan om me nooit meer te binden Want ik voel me nog lichtelijk onthecht en toen liet ik me weer door jouw aanblik verblinden Dus wacht nog wat voor je wat zegt Maar geef wel een teken, een teken van leven Je hoeft niet te spreken, één blik is genoeg Je hoeft niets te zeggen, geen oorzaak, geen reden En niets uit te leggen is nog te vroeg Ik vraag je dus Of ik nog even de tijd krijg Want mijn ziel Heeft nog niet zoveel eeld Het zou zo verdriet doen Als ik ook van jou spijt krijg Dus wacht nog wat Voor je me streelt Ik ben nog niet toe Aan dat ene dat echte, ik wil eerst nog heel even wat rust. Ik ben nog te moe om meteen weer te vechten, dus wacht nog wat voor je me kust. Maar geef wel een teken, een teken van leven. Je hoeft niet te spreken, één blik is genoeg. Je hoeft niets te zeggen, geen oorzaak, geen reden En niets uit te leggen Het is nog te vroeg Het is nog te vroeg Ik durf nog niet echt op een ander te bouwen Het ontbreekt me nog heel erg aan moed ik wil even een pauze, voor ik weer kan vertrouwen Dus wacht nog wat, voor je wat doet Maar als ik iets wil, dan zal het met jou zijn En als het lukt, wil ik ook dat je blijft Dan moet je me wel, een heel leven lang trouw zijn Dus wacht nog wat, voor je beschrijft